...dat de paus minder vaak naar het buitenland zal reizen. Op het sint pietersplein waren vele tienduizenden mensen. De paus sprak zijn traditionele zegen Urbi et Orbi uit, de zegen voor de stad en voor de wereld. In zijn toespraak riep hij het regime in Syrië op om te stoppen met het geweld tegen burgers in dat land. Hij refereerde verder aan de aanslagen in Nigeria waarbij veel christenen en moslims zijn omgekomen. In meer dan 50 talen wenste hij de wereld een gezegend Pasen toe en bedankte Nederland voor de bloemen.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 Vanuit Almelo zijn de laatste fans van Heracles per bus vertrokken naar de Kuip in Rotterdam, waar de club vanavond de bekerfinale speelt tegen PSV. Zeker 18.500 Heracles-aanhangers gaan naar Rotterdam. Het is de eerste keer dat Heracles een bekerfinale speelt. Ook vanuit Eindhoven zijn duizenden fans op weg naar de Kuip. Voor PSV is het de 16e bekerfinale, de laatste werd gewonnen in 2005. Het weer...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 Zandvoort heeft, Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu, zondag in Kennemerland. Zalig ik pasen? Ik wil mijn hartelijke dank tot uitstrekking brengen. voor de vrije bloemen uit Nederland. voor de pasmis op het sint Petersplein.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 Tonight! En bedankt voor de musica Jackson Brown. En um, hoe heet die andere ook alweer? Ik zal even kijken, ik weet, ey, hoe, het erg dat ik dat niet. Het is de blazer van de Bruce Springsteen van de E3 Band. Um, Clarence Clemens, natuurlijk. Stom, your friend of mine hoorde je. En welkom bij Tweede Uur Zondag in Kennemerland, 8 april, eerste paasdag. En um, ja, zoals gewoonlijk nemen we altijd het, het keukentaal van nieuws door. Het keukentaal van nieuws is nieuws die je kan vertellen. als je aan het eten bent, bijvoorbeeld. Uh, niet als je aan het eten bent, maar bij het eten. aan je, aan je partner, aan je weet ik veel een je familie. Schoon familie richten waar je eigenlijk niet zoveel kan, maar wel leuk zijn om te vertellen. Um, ja, eerst of het publieke omroep. We moeten natuurlijk bezuinigd worden. En daarom worden er dit jaar 620 mensen ontslagen.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 Oh, ja. de Queens of King ik, volg, ik vind ik vind er gereed aan En af en toe, of eh, niks op tv kijken, goede duitsleggende tijden huh, is Ja? Een, er niks is. Kijk je dat, ja? ja maar maar de wereldrijd is... door is dan ook bezig, hè? Ja, man maar... Dat volg je niet Nee, niet echt, ik denk dat niet meer Stel je aan, voor man. dat je een keer de krant openslaat, ja, Dan word je ziek. Dan je de krant bellen <laughs> Voetbalsport die in juni naar het EK in Polen of Oekraïne gaan moet zich inenden tegen de mazelen Het raadt het RIVM aan In een deel van Oekraïne heerst een mazelepidemie het advies geldt alleen voor mensen die nog niet tegen maaslel zijn ingeënt. Of in het verleden ze geen maaslel hebben gehad. Heb je ze gehad? Nee, ik heb ze niet. Nee, misschien als kind. Is dat niet zo'n kinderziekte? Of ben ik... Uh... Dat is van waterpokken. Zo. Oh, waterpokken, ja. Nee, ja, ik heb het nooit gehad. Dat ik ook niet. Maar, maar ja, het is wat. In, uh, ga je naar Oekraïne, denk je, ah, het EK is een welvarend land, maar nog steeds een me. Hoe kan dat nou? Ik weet ook niet of ik ervoor ingeënt ben. Heb je het wel eens gehad? Want dan is het niet nodig. Maar ik ook niet.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 Ja, dat is echt zo. Ja. Dan ja. moet je maar maar aan de snelheid ja. houden, toch? Ja. Ze hebben nieuwe paal, hè? Ja, dus je flitsen met ze flitsen ervoor. van voor. Alleen een paal. Ja, ze flitsen vol maar het is nu ook echt alleen een paal. En in die paal zit die camera. Ja, Daar ja, je zo'n blok erop. Ja. Maar nu is het dus één paal geworden, ze dus zie je nog minder. Ja, maar dan, normaal kan je afremmen, dan zie je hem, en dan kan je remmen. Ja. En dan rij je voorbij, dan word je niet gefit. Nu ja. kan dat niet meer. Dan kan Want nu dan dan komt het van voor. Ja. Ja. hoeveel Hoe heeft het, het, het ding? dat ding? Volgens mij.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 Je levert ook stroom aan het verkeer dat er overheen rijdt. Verder kunnen, de, kunnen er de oplaadpunten voor elektrische auto's mee worden gevuld. Kijk, dat is nog eens handig. handig als, je ja. een, als je een elektrische auto hebt, hoef je nou uh, zo kan je zo doorrijden. Net als een soort metro en tram. Daar Ik vind het getroom. best mooi hoor, elektrische auto. Het is misschien niet heel stoer. Maar je hoort het, maar je hoort het niet, maar het rijdt Ik vind het nog gevaarlijk ook. Je hoor ja, was... je hoort de auto's aankomen. Maar, Daar uh... is wel sprake over geweest, hè? Dat het uh, zo'n elektrische auto te gevaarlijk was en dat hij misschien uh, een alarm of zoiets moet opzitten als. Uh, voor mensen die het dan niet kunnen horen, zeg maar. Ja, dat is zo vet, want je hoort hem nog niet aankomen. Je zit je eigenlijk met een bocht of zo, weet je wel. Normaal een Prius je... heeft dat ook, hè? Ja, maar normaal gesproken hoor je een auto aankomen. Want het is een zware motor heeft zo. maar dit hoor je niet.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 Wrong. I think that I don't I think, I think you got me wrong. I am Carrie, Rosette, Timberland en Amnesia. Zondag in Camerland, goedemiddag, eerste paasdag. Het is uh, bijna vijf voor half vier. En uh, we hebben nieuws over paas, de topomzet ofzo. Ja. Mag ik even aan? Dank ja, je, het, sorry. <laughs> ik wil graag meedoen in het programma. Wat Nou, schiet op, lezen. <laughs> Paasfestivals, paasvuren, paasmarkten, paasbrunch en paasdineren. Nederland dompt zich ondanks de economische crisis en de koude lente weer volledig onder in de paasweer. De consumenten willen even niet aan de crisis denken. De horeca heeft dan nooit zoveel uh, zo van de paasdagen geprofiteerd als tijdens, uh, als tijdens de economische recessie. De bezet, bezettingsgraad van restaurants, cafés en fastfoodketens ligt het paasweekend op bijna 25 procent. Dat is echt uniek, zegt Joris Prinsen van de Koninklijke Horeca Nederland. Sinds 2007 hebben wij niet zo'n hoog percentage gehaald. Consumenten zitten vast vanwege de tuimige tijden. Muurvast op de portemonnee, maar geven opmerkelijk genoeg voor eten en drinken. dit paasweekende wel miljoenen uit. Zo zullen de horeca-ondernemers. Oké. Okay. Nou ja, dan het gaat het goed. Alleen in Zandvoort is het uh, ja, nog een stuk minder. Want overnachten in Zandvoort zijn uh, flink gedaald.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 Um, een dieptepunt volgens de gemeente. Verwacht wordt ook dat de meest recente cijfers niet veel beter zijn. Deze afname in de overnachten is een flinke tegenvallen voor de gemeente. Die juist probeert om vanaf 2009 elk jaar meer toeristen te trekken. In het Deltaplan verblijftoerisme toerisme was zelfs vastgesteld dat de badplaatsen op 250.000 extra overnachten per jaar konden rekenen. Dit is inmiddels naar uh, een meer realistische verwachting bijgesteld.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 overal hondenpoep van toeristen trappen bij de rotonde die al vijf jaar verrot zijn, overal armoede en geen enkele interessewinkel meer, interessante winkel meer Stel het regen, wat kun je dan gaan doen? Sandvoort, juist ja niets, er is helemaal niets, De gemiddelde toerist staat bij de Dirk bij de kassen met een fles goedkope wijn, zakchips en een pakje sigaretten, daar zitten we eigenlijk niet op te wachten, wel mee eens toch? ja, wel mee eens. hij is niet de enige ook Spaarne-mug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 Ja, het is wel leuk als een beetje kleur komt op de boulevard. Dat je het zeker actie Het is heel grauw, hè? Ja, we zouden toen ook zo'n actie gaan doen, toch met die bankjes en zo kleuren. Dat was ze ook nog opgegeven voor CFM, maar hebben niet we hebben nooit gehad, hè? Kijk, dan had je een mooi geel-blauw bankje gehad met CFM Zand. En waren we ook bekender geweest. En waren we nu zo niet zo negatief. Ja, dat is gewoon een oplossing. Dat is gewoon een win win win situaties situatie hier. Ja, Ja, is wie weet gaan ze er wat aan doen. Nu er zoveel negatieve reacties zijn, laten we het hopen, hè? Hé, hey, uh, Katie Perry, zin in? Ja. Zullen we deze dag geleden De hit waar ze mee doorbrak? Ah, Kist er girl?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 Vierjarige leeftijd. Hij, hij speelt ook zelf die beats, hè. Die drukt die in op zijn uh, keyboard. Wel leuk om te zien. Het filmpje is te check op dumpert.nl. De titel is 4jarige producer met skills. I remember. Darby op ZFM, en if you let me stay zometeen hier bij zondag in Kenmerland. Het sportnieuws internationaal en nationaal. Op de min is er ook een wielerronde bezig. Laten we daar inf meer, uh, meer informatie over. Hier is Gavin de Kral en Chariot. At a maple leaf, in and on Mother Tree. I said to myself, we all lost tons. Favorite fruit is chocolate-covered cherry. Seedless watermelon. Oh, nothing from the ground is good enough. En ja, wat een fijn liedje, Chariot. Zondag in Camerland, kwart voor vier, goedemiddag. Um, sportnieuws, we gaan even wat sportnieuws doornemen, internationaal en nationaal. We beginnen even met uh, de wieleronde Parijs-Roubaix, die is op dit moment bezig. Wanneer de uitslag bekend is, uh, houden we u op de hoogte en uh, laten we het u weten. Uh, nog 18,6 kilometer te gaan We beginnen met tennis Robin Haas heeft ook de vierde partij Van het Nederlandse Davis Cup team In het duel met Roemenië en Wins omgezet De Haagse tennisser won in Sportzallen Zuid In Amsterdam In twee sets van Petru Alexandru Lucanu 7-5 uh, 6-2 Hij bracht de stand op 4-0 Brian en sport voorlopig niet voor voelen De oude van FC Twente zaterdag in het duel met Bolton Zie je met een voetbescherming uit? Oh, vermoedelijk heeft hij. Een... Oh, oh, ik word helemaal nat, joh. Oh, we hebben last van lecatie, joh. En zijn van man. Vermoedelijk heeft hij een middenvoetbeentje gebroken. Ik heb veel pijn bij de aanvaller. Onderzoek moet uitwijzen hoe ernstig het precies is. Ik verwacht niet of het de te korte termijn weer te kunnen spelen. En Barcelona blijft ook in de Spaanse competitie winnen. Vier dagen na triomf tegen AC Milan in de Champions League was de nummer 2. Met 4-1 te sterk voor degradatiekandidaat Real Saragossa. Saragossa. Daarna, daardoor Daarna, de Barcelona koploper Real Madrid tot op 3 punten. De Koninklijke speelt zondag thuis tegen de nummer 3 Valencia. De fans heeft de AC Milan zaterdag verdrongen van de eerste plaats in de Italiaanse Serie A. De club uit Turijn won de laatste uit de op... Sicilië tegen Palermo voor die met 2-0. Leonardo Monacicci. Openende scoren in de 56e minuut met een kopbal na een hoekschop. Andrea Pirlo gaf de voorzet. Fabio Quaccherelli. Quaccherelli. <laughs> ah, ik ben het goed okay, in het Beslist het duel een kwartier later. En het Spaanse tennisteam heeft zondag de half-finales bereikt van de Davis Cup. David Ferrer verdiende in de ontmoeting met de Oostenrijkse... Uh, met de Oostenrijk het beslissende derde punt door in drie sets Jurgen Melzer te verslaan. 7-5, 6-3, 6-3. Spanje bracht de stand op 3-1. Tot nou, zover het sportnieuws. Zoals al gezegd, uh, parijs roubaix in dit moment bezig. We houden u op de hoogte van deze wielerwedstrijd. Thank you. Een nieuw album Generation Love Revival Maar dit is nog van zijn eerste Van het album Live It Out This Ain't Gonna Work Zijn 11 mei, een weekje van tevoren Komt uh, uh, zijn nieuwe single uit Let's Am um Air gaat hij heten Ook komen er een paar try-outs. Dus dat hij gaat, uh, gaat hij proberen uh, wat werkt en wat niet werkt en hoe hij het gaat doen. Uh, wil je nou naar die try -out? Check de site van Allen Clark. En dat is zo Zometeen uur twee zondag in Kemmeland Met onder andere de evenementen voor Zandvoort en omgeving. Was weer eens gebroken?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 Afgelopen week bereikte VN gezant Kofi Annan een akkoord.